1 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. ...is boren en vullen, verdoven en röntgenfoto's maken. Het gaat om een proef van vijf jaar, zegt minister Bruins. Hij verwacht dat tandartsen zo meer tijd overhouden voor complexere behandelingen. Bruins benadrukt dat mondhygiënisten al jaren worden opgeleid voor het vullen van kleine gaatjes. Ze mogen dat nu ook al doen, maar alleen in de opdracht van de tandarts. Het DNA-onderzoek onder Limburgers in de moordzaak Nikki Verstappen wordt groter dan eerder aangekondigd. Er worden niet 15.000 mannen uit de provincie opgeroepen om wangslijm af te staan, maar ruim 22.000 meldt in Limburg. De elfjarige Nikki werd in 1998 vermoord en de dader is nooit gevonden. De politie bevestigt dat meer mensen worden opgeroepen, maar zegt niets over het precieze aantal. Het verwantschaponderzoek begint volgende maand. Duizenden patiënten met de chronische longziekte COPD hoeven de komende jaren minder vaak naar het ziekenhuis. Dankzij nieuwe technologie kunnen ze voortaan thuis zelf bepaalde metingen doen. Vijftien ziekenhuizen in het hele land doen de komende drie jaar mee aan het experiment. Nederland telt meer dan 600.000 COPD-patiënten. Veel van hen vinden bezoek aan het ziekenhuis belastend. Forum voor Democratie heeft er in een jaar tijd, naar eigen zeggen, duizenden leden bijgekregen. De Jonge Beweging van Thierry Baudet had er vorig jaar bijna 2000... Nu zijn dat er zo'n 23.000, blijkt uit een rondgang van het Nederlands Dagblad. D66 en GroenLinks zijn in ledental de VVD voorbij gegaan en zitten op ruim 28.000. Nog niet alle partijen zijn met hun cijfers naar buiten gekomen, dus er is nog geen totaalbeeld. Het dodental van het treinongeluk in de voorstad van Milaan is opgelopen naar 4. De trein ontspoorde in de ochtendspits. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om slachtoffers uit de trein te bevrijden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Italiaanse media melden dat mogelijk het spoor verzakte toen de trein eroverheen reed. Het weer veel bewolking, verspreidt over het land een enkele bui. Vanuit het westen breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of negen. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit is de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Wakker van de ANWB. Er staan geen files. In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 Oh. Berge. Dat was hem. Uh, Thomas Berge nam op 12-jarige leeftijd al zijn allereerste plaatje op. En uh, dat heette Mijn Luchtballon. En dat werd als promotie 800.000 keer verkocht en verspreid door een, uh, een huis. We mogen de naam niet noemen. Doen we ook niet. <coughs> Omdat het een lekker man is. Uh, het artiestenemen nemen. <laughs> Dat zeggen wij er niet bij. Nee. De artiestenaam werd bewust gekozen om in de toekomst... in navolging van onder andere Heintje en Jan Smit... een aandeel in de Duitse muziekindustrie te veroveren. Begin 2007 deed Bergen met de Russische kunstschaatster... Nina Delanova mee met het programma Sterren dansen op het ijs... Tot hij op 10 maart 2007 de skate-off van Geert Hoes verloor met 39% van de stemmen. In maart 2007 was hij op 10 te zien bij het lokale programma Just the Two of Us. Bij de regionale televisies in de NTV Oost kwam er op 2 juni 2007 een nieuw programma, namelijk Toppers te paard. En, hier, en hierin leerde bekende Nederlanders Op eh, 2 oktober 2007 nam hij, het, me, even kijken, nam hij met junior eh, songfestival deelnemers Tess eh, nou, Gaarté, een single eh, De Stem van Mijn Hart Op. Nou, Thomas Berger, hij is vandaag dus jarig. Hij werd geboren vandaag. Nou ja, dan wel... Eh. Een aantal jaren geleden. 1990. 1990, 1990 ja. Nog een jonge knul hoor. Ja, en zijn uh, werkelijke naam is Giel Thomas Otting. Zo heet hij echt. Ja. En hij werd geboren in Haagsbergen. En dat ligt natuurlijk in het land van Willem Bruist. Oftewel Tukkerland. Ja. <coughs> en uh, Thomas Bergen dus. Nou, ik heb er nog één. Beb, en dan hebben we de artiest in het licht. Uh, la Theater. Laten we ons achter ons. Het is vandaag Zijn sterfdag. Er is een heel museum naar hem uh, genoemd in Nijkerk. Dat is heel leuk. Dat is Schramen met Veronica 192 Museum. Demis Roesos. My friend the week. Blokken. een vooruitblik op Zandvoort Luncht Sport Ja, en uh, dat ging even fout maar dat, ja, dat maakt allemaal niet de... huh? ja, Dat moet kunnen Ja, het moet toch kunnen, vind ik wel ja. Ik hoor helemaal niets meer Ah, nu wel. Nu wel. Ja, ja nu wel. Ja, dan komt hij weer. Ja, het was allemaal een beetje snel en onverwacht. Ja. Hey, uh, hoe is het met je? Ben je bent weer beter? Ja, de... want, ja, ik ben gelukkig weer. Nou, niet helemaal hoor, maar ik kon het niet langer laat. Ik ben dinsdag voor je gaan trainen. Ja? Ik word gek, jongen, hier uh, op die bank onder de deken. Ja, dat kan dus niks voor jou hoor. Nee. Nee, dat snap ik. En dan ook de buurman er nog bij. <laughs> Jij refereert aan een, uh, aan een uitzending van Jinek, waarop ja. hij was, en waarop ik reageerde en zei, wat een dode lul. Ja, <laughs> je vindt er manisch depressief was zei ja. Ja. Maar goed, ja. uh, zullen we het niet over, daar, over Buma hebben, want uh, ik vind de sport uh, veel belangrijker. Uh, hoe hoe voel je Van Persie gisteravond? Ja, ik vond het uh, verwarmend. Ik vind het geweldig dat hij terug is. Kijk, als je goede Nederlandse, grote Nederlandse spelers terug kan halen op de velden... is dat alleen maar goed voor de wedstrijden en voor het publiek. Maar ook voor de clubs waar ze in spelen. Want denk eraan dat ze bij Feyenoord voordeel hebben aan hem. Ja, dat denk ik wel. Ja. Als dat alleen maar als inspiratiebron zijn. Ja, Toch? absoluut. Ja, ja, en gewoon in de kleedkamer weet je. Jongens, denk daarop. En op de training. Doe dat nou eens een beetje zo. En Je krijgt allerlei adviezen. en Het is alleen maar meegenomen. Ja. En het is een fantastische gozer, dus waarom niet? Ja. Ik vind de, ik vind de World club, maar ik vind een fijne gozer. <laughs> ja, jouw ja, voorkeur kennen we. Hey, en uh, HFC? Ik las uh, twee spelers van, HSV in het, uh, van de HFC in het, uh, het week-elftal zo. Ja, ja, maar dat had ik verkeerd gedaan. Oh, Er zijn er zelfs drie. Er zijn er drie? Ja? Oh. Ik, was, ik, was gewoon, ik had hem over het hoofd gezien. Hoe kun je hem over het hoofd zien? De grote uitblinker van de afgelopen wedstrijd tegen GVVV. Ja. Uh, dat is de, de man die normaal op links achter speelt en nu in het centrum speelde. en alles, maar dan ook alles onschadelijk uh, maakte. Geweldige voetballer. Ja. En uh, André, uh, André Morgan. We praten veel te weinig over die jongen, dat is een topper eerste klas. Maar daarnaast, naast daar die André Morgan, waren natuurlijk ook uh, Roy Kastien, de man die de goal maakte, de de goal maakte. En de keeper, de vervangende keeper, want je weet, uh, onze eerste keeper, die kreeg uh, Gerard van Rossum, die kreeg een, een rode kaart, onterecht. Maar toen moest Box erin en die heeft met al een paar reddingen verricht, en die staat dan ook zeer terecht in het weekteam. Oké. Okay. Hey, en uh, wie heb je morgen te gast? Want daar bellen we eigenlijk over... Ja, nou, dat is John Hegman Dus de mensen moeten mij maar niet kwalijk nemen Het zal mooi voor het grootste gedeelte over Racing Club Haarnam gaan of Heemstede Ik weet niet wat het is, RCH ja. uh, En uh, dat is een geweldige Voorzitter, die, die doet dat al vier jaar Hij zit al acht jaar in het bestuur die is het naastig op zoek naar een opvolger Maar weet je, dat, dat, dat RCH Is een hartstikke leuke club Buiten het feit dat Johan Meeskens er vandaan komt Ze hebben het oudste clubhuis van Nederland Het is gewoon heerlijk om met die man over dat voetbal te praten En dat gaan we doen ik ken, uh, ik ken persoonlijk, ja, natuurlijk ben ik er nog, ik ken RCA uh, heel persoonlijk, ik heb vroeger vaak voor ze gespeeld, maar dan voor de maar dat is ook zo'n zo leuk. Ja, woord. maar dat wordt wel eens onderschat, maar dat is natuurlijk ook leuk. Ja. Ja. Nee, hartstikke leuk man. Dus nou ja, we hebben natuurlijk morgen ook weer alles over wielrennen. De zesdaagse in Duitsland is weer begonnen. Ja. En uh, er is nog steeds ellende hm. over Vroom, want er wordt nog geen beslissing genomen. We kijken uh, vooruit op het, uh, op het uh, uh, gebeuren in pjong -pjong. Ja, pjong -pjong. Oh. Ja, uh, ja, dus uh, waar de schaatsers naartoe gaan, en die zijn volop in de voorbereiding van de laatste weken. En dan... maar, maar het is toch eigenlijk geen competitie meer naast nou, die Russen nee. verboden hebben om te komen? We moeten even melden dat die Russen eruit liggen. Ja. Ja, het is jammer voor het sportieve gebeuren. Maar ik vind het gewoon eerlijk. Ja natuurlijk. Dat, dat is het ook. Maak je schoon. Ja dat vind ik ook. Ja. Dus een leuke uitzending weer. Om te luisteren morgen. Het uh, kan, kan niet anders dan leuk worden. Zandvoort ja, luncht sport. Zo heet het tegenwoordig. Ja. En uh, het wordt uitgezonden van 12 tot 2. Morgen op dit onvolprees station. En uh, luisteren naar Henny en zijn medewerkers. Toch? Fijne uitzending. Fijne uitzending, ja, uitzending nou, Henny. Jos de Jong en Ron perenboom die doen natuurlijk net zo hard mee als ik. oké. Okay. Dus, uh, en die zijn ook toppers, hoor. Ik bedoel, okay. die, dat zijn toppers, hoor. Dat zijn toppers. Oké, okay, maar <laughs> nou, jij ook. Ik zal <laughs> het even zeggen, jij bent ook een topper. Nou, bedankt voor, de, voor de, deze vooruitblik en heel veel succes met het programma morgen. Daar jongen. Hoi. Tot ziens. Dag. Hoi. Dus dan gaan we verder met het programma zometeen Het Regio Nieuws weer, dames en heren. En we hebben nu nog een leuk plaatje voor u. En dat heet Woman in Your Arms. Nou, dat is natuurlijk het lekkerste wat er is. Huh? I used to go around with men you might find strange But being young meant nothing ventured, nothing gained Lavish parties were held from Manhattan to Maine All as fickle as castles in Spain I was wasting my time for their world was a stage Like a bird trapped in a gilded cage I was lonely, we met You were young, just a child You would sing, you would laugh, you were wild A romantic Italian who knew how to say All the right things to steal love's his way You knew just how to weave that spell To make me feel that I'm a who Caressing the sea With a hundred white horses All galloping free Rugged look on your face And your eyes shining bright We embrace And you make me feel right For to love you is wishing For time to stand still And I love you And love you until Cause to me you're a man And you're gentle and kind That I ever would find A romantic Italian Who knew how to say All the right things To steal love's his way And still knows How to weave that spell To make me feel Van hoor, zou je zeggen: Nicole Quasil. Zo heet ze waarschijnlijk. Ik weet niet of, het, uh, ja, of ik het op zijn Frans moet uitspreken, maar dat doen we dan maar. Woman in your arms. En dat is wel een mooi liedje. Dat dan weer wel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Bippes Vigus. Een R-netbus met passagiers is donderdagochtend in Hoofddorp in aanrijding gekomen met een bedrijfswagen. Eén persoon raakte gewond. De gewonde zat in de bedrijfswagen. In de bus raakte niemand gewond. De aanrijding gebeurde op een kruising van de N201. Alle passagiers zijn uiteindelijk overgestapt in een andere bus. Door het ongeval en de afhandeling was de oprit van de A4... vanaf de kruisweg in de richting Den Haag enige tijd afgesloten. Twee auto's zijn vannacht uitgebrand aan de Eta Palmstraat in Hoofddorp... en een van de voertuigen was een politieauto... Brand woedde rond 5 uur en beide voertuigen liepen flinke schade op. De politie sluit de brandstichting niet uit. Vorige week vrijdag werd op dezelfde plek de voordeur van een woning in brand gestoken. En op 9 januari zou daar ook al een auto in brand gestoken zijn. De forensische onderzoekers van de politie zijn met een onderzoek bezig. En ook speurhonden speurden mee. Hoofddorp. Gebouwde diamant aan de Saturnestraat op kantorenterrein uh, Beukenhorst West wordt gesloopt. Er komt een appartementengebouw voor in de plaats. Behalve woningen met een oppervlakte van 60 tot 90 vierkante meter... komt er ook een zogenaamde short stay... waar voor enkele maanden een appartement kan worden gehuurd. Op Beukenhorst West heerst grote leegstand van de kantoorpanden... en in het kader van het project Hoofddorp Centraal... Tussen het NSA-station Hoofddorp en Hoofddorp Centrum worden meerdere van die panden omgebouwd. tot of gesloopt voor de bouw van nieuwe appartementen. Zo ontstaat er een hele nieuwe Hoofddorpse wijk. want er is ruimte voor 3500 woningen. Tot zover het regionale nieuws van half twee. Zie je hem luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er is overwegend veel bewolking met gaandeweg de dag vanuit het westen af en toe zon. Maar verspreid over het land ook een enkele bui. Het wordt 9 of 10 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar 2 tot 4 graden en plaatselijk ontstaat er mogelijk mist. Morgen zien we ook tamelijk veel bewolking. Vooral in de kustprovincies valt misschien een bui, maar breekt de zon ook nog door. Dan wordt het 7 tot 9 graden bij weinig wind. Dit was het weer van Diana Woei voor Weerplaza. fear tonight is all if you say right We van die alternatieve versies van uh, nummers tegen that's dit was it. dit was de uh, een of andere ja dit is vast een of andere demo versie van, uh, van het nummer een yes. uh, later natuurlijk een uh, grote hit in de 80's werd voor David Bowie maar uh, dit was uh, niet niet de single versie om het zo maar eens te zeggen want het klonk behoorlijk uitgekleed dus het was wel een demo-tje of zo maar ja, dat heb je vaker. Als je zo'n een release router daar kijkt op, op Spotify bijvoorbeeld, dan staan we meer vaker van dit soort alternatieve leuke versies. Dus uh, die, die originele versie kennen we wel. Dus ja, dat was vaak wel leuk, toch? Ja, ik vond hem wel even leuk. Ja. Ja, ik vond hem Let's dance is wel. Ja, jij houdt wel van dansen. Hè? <laughs> vooral boven, <laughs> vooral boven op de tafel. Het geest is dat ik aan een klein testje meedeed vandaag. Ik heb ook veel reacties gehad. dat ik eigenlijk balletdanseres had moeten worden. Ja, wist ik dat nou maar zo'n jaar of zestig geleden. Want ik ben het niet geworden. Nee, maar ik ben blij dat je het niet geworden bent. Toen dacht ik... dan had je nou bij mijn beentje gezeten. Ja, dan had ik nou niet gedrumpt. Dan had je moeten dansen bij ons. Ik ben maar een beetje die gaan maken. Maar het was wel hilarisch. Dus ik dacht, let's dance, we doen het gewoon. We doen het gewoon. Ja, dat ons wat ja, nou ik vind het goed plan de hem of your dress. <laughs> so here we go again. First eight kids. I know how this one ends. It's a phone call from some place far away. You say you found yourself oh and someone else and she makes you Forget about the rain. Her eyes are a golden hue, and everything you knew slips away at the hem of her dress. As I dust at my feet. So I am incomplete. So loud and so discreet. You tried to pinpoint me. I guess that was your mistake. a million years and I'm a photograph that you forgot you took but I remember spring I remember everything oh I guess that's the way wel een beetje op onze slotjurn altijd van de donderdag. Friend we have. Nou ja, die hoort u straks weer over 20 minuten. Zoiets. Maar dit was uh, First Aid Kit en dat is een groepje uit Zweden. Veel Zweuds vandaag. He. Niet geloof, is veel Zweuds. Ja, ja. Hem of Your Dress heet het... Uh, oh, wacht even. Hem of Your Dress. Niet snel uitzetten zelf. Ik ga nog even klappen en zo. Dus dat is wel even gezellig. Hé, hey, uh, er is trouwens nog een nagekomen bericht, dames en heren. Actualiteit, hot nieuws, hot ja, nieuws. Ja, dat vind ik wel hot belangrijk. Nieuws, ja, belangrijk. Hot nieuws hoor. Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk, hot nieuws, gewoon hot. De Hannie Schaftschool in Zandvoort... heeft wederom het vignet Gezonde School behaald. Zo. En met het vignet Gezonde School... Uh, laat de Hannie zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria. Die zijn opgesteld door deskundigen van diverselijke, diverse landelijke organisaties. Het gaat over werken aan de gezondheid op school... want dat loont de draag bij aan betere schoolprestaties... minder schooluitval, gezonde leefstijl... en de Hannie heeft daarvoor dus wederom... het vignet gezonde school behaald. Oh. Wij waren toch wel heel trots om dat nog even te vermelden... Ja. En dat is aangedragen door onze Dolly. Die gewoon. gewoon stiekem meeleven. In de uitzending ja. zit mee te ja, doen. Gemeen, gewoon mee te doen. hartstikke bedankt. Ja, zo is dat. De Hanni schaft school. De Hanni schaft school. Schaft, ja. Schaft school, scha school. Ja, ik nou, ben wel heel trots op. Maar Erg ze, mooi. ze verkopen daar geen energiedrankjes in de kantine. Ik uh, ga er vanuit van helemaal niet. Hebben nee. ze niet nodig? Nee, <laughs> nee, hebben ze niet nodig. Goed, eens uh, even kijken. Wat gaan we doen? Oh ja. Heb jij, heb jij nou wel eens, Beb, dat, dat je dat je dat je geest op vakantie is? Geregeld moet ik toegeven. Geregeld moet ik toegeven, ja. Dat ik toegeven. ja. Ah, dus dat komt bij jou ja. ook voor? Dat okay. komt bij mij wel voor okay. en dan krijg ik ook nog een briefje. Van... Ja. Nou, ja. Dan, uh, dan, uh, dan is het volgende liedje voor jou. Your mind. your mind on Vacation. In my face I guess I'm gonna have to put you In your place You know, silence was golden You couldn't raise it down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 The crime. because your man is on vacation and your mouth is working overtime.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 ja, en dan zit ik me er toch echt iets af te vragen. En dat heb ik dan weer, hè. Dan heb ik ze ineens zo'n hoor Ik zo namen, denk ik, even denken. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, denk ik. Um, maar, nou weet ik het nog steeds niet zeker. <lacht> We weten het nog steeds niet zeker. Uh, maar het is uh, hem wel, denk ik. Ja, even kijken hoor. Want uh, ja, ik denk toch, denk toch echt dat hij dat is. Ja, ja nou ja, ik, ik weet het niet. Moos um, uh, Ellison was dat. En volgens mij is dat de componist van het wereldberoemde nummer Feelings. Maar ik kan, kan ik dat nou... Ik weet niet of dat nou waar is of niet. Nou ja, we zoeken het nog even voor u op. En tussen trouwens is ook achtergekomen... dat die zangeres die we straks hadden... die, die Nicole Quasile, Ja? Die is tussen 81, heel ja, dat mensen. <laughs> dat ik ook, wist ik ook niet. En dan nog zo'n stemmetje. Nou, ja. Dit is Kim Cards, En dit gaat over de ogen van Bep. Beppy Davis-Ice. I bet day beside Yes. And she knows En uh, dat was Kim Carnes. En uh, we gaan ook nog even een wandelingetje naar Memphis maken. Dat uh, lopen dwars door Memphis heen. Dat uh, is misschien wel aardig gewoon even dwars door. Terwijl Muriel Piano speelt. En zo gaan wij door. Want Memphis. Mark Cohen. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain.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 10 feet off a of beam Walking in Memphis Glad to see you when you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. When Muriel plays piano every Friday at the Hollywood.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 Fan, ...wordt iedere ouwe ouwe platina. Ja, en dit wordt de laatste van vandaag. Het is niet anders, maar het is zo. De laatste, Carlos Santana. Binnenkomt komt hij weer naar Nederland... ...voor een concert in de Zingodoom. En dit is She's Not There. Onzin, ze is er wel... She did transit She's not there. Is it Fantastisch geluid van eh, Carla Santana. Gaan wij afscheid van u nemen, dames en heren, wat het is. Oh nee, het mag niet meer, hè. Dames en heren, het mag niet meer. Nee, beste luisteraar. Ja, moet we tegenwoordig. Ja, het, ik, de trein ook tegenwoordig. Beste reiziger. <laughs> ik vind het een waanzin. Jongen, jongen, wat voor tijd leven we. Wat een stel je idioten, zeg. Ga aan. Nou, dan moeten wij ook tegen u zeggen... beste luisteraars, want dames en heren... dat mag niet meer. Mag niet. Nou, de pot op. Je, je zal je net hebben laten ombouwen. Dan wil je net van man vrouw worden... en dan moet je ineens genderneutraal wezen. Belachelijk toch? We <laughs> toch? Ben je het eindelijk? Ben je het eindelijk en dan mag het weer niet. Nou, ik hoor. Ben, ben je een mens? Ja, ben je een mens? Show. Maar we gaan, ja, we gaan gewoon <laughs> afscheid nemen. Deb, hartstikke bedankt voor je invalbeurt vandaag. Heel erg fijn gedaan. Ja. En uh, Dolly, beterschap. En uh, zometeen succes met het doosje van Bart van der Meer. En uh, wij gaan. De Dag! Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.